11 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. Informatie over invallen door de FIOD bij bestuurders van een beleggingsfonds is op straat beland. Gedetailleerde informatie over de acties van de Fiscale Opsporingsdienst is per ongeluk naar een verkeerd adres gefaxt. De documenten zijn vervolgens naar de Telegraaf gestuurd. De FIOD bevestigt het lek, maar wil verder niets over de opsporingsacties kwijt. In de vak staat dat de opsporingsdienst vandaag op vijf adressen in Zuid-Holland invallen doet... bij bestuurders die verdacht worden van fraude. Op de Veluwe en in de provincie Utrecht geldt vanaf vandaag niet langer code rood... wegens zeer groot brandgevaar. Door de regen van gisteren en vandaag is die code ingetrokken en geldt nu code oranje. Voor het noorden van Limburg en het noordoosten van Noord-Brabant geldt nog wel de code rood. Volgens de hulpdiensten moet er nog veel regen vallen... voordat het gevaar voor natuurbranden helemaal is geweken. De politie heeft drie mannen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de duinbranden in Schorel en Bergen in Noord-Holland. Een van hen is een man van 44 uit Alkmaar die al is voorgeleid aan de rechtercommissaris. Hij zit sinds gisteren vast en zijn hechtenis is met 14 dagen verlengd. Verder zijn twee mannen van 18 en 20 uit Schagen aangehouden die vandaag worden voorgeleid. De politie kon de drie op het spoor komen dankzij tips.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 In een bocht van een oprit belanden alle kratten op de weg. De chauffeur had ze niet goed vastgemaakt. Er is voor ongeveer 30.000 euro aan bier verloren gegaan. De oprit bij München was een paar uur afgesloten. De Britse prins William en zijn vrouw Catherine zijn begonnen aan hun huwelijksreis. Het Britse Koninklijk Huis heeft dat bekendgemaakt. Waar ze heen zijn is niet duidelijk. Er is alleen meegedeeld dat het buiten Groot-Brittannië is. Over de huwelijksreis is veel gespeculeerd. Als mogelijke bestemmingen zijn onder meer de Seychelles en Kenia genoemd. William en Catherine trouwden 29 april. Er werd verwacht dat het paar direct daarna op huwelijksreis zou gaan. Maar dat gebeurde niet. Het weer over het midden en westen van het land trekken buien. Er is kans op onweer vanmiddag verplaatsen. Die buien zich naar de oostelijke helft van het land. Dan breekt in het westen de zon door. Het wordt 18 graden in het westen, 23 graden in het oosten. Aan de verkeersinformatie De ochtendspits is vrijwel voorbij. Files staan nog op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Amersfoort-Noord en de afgind Puntschoten, 3 kilometer. En vanuit Zwolle, op de A28 naar Amersfoort. Tussen het Hoeverlaak en Amersfoort, 2 kilometer. Ik wil beginnen als ZZP'er. Heb je dan per se een boekhouder nodig? Kunnen we er met de gemeente voor zorgen dat onze winkelstraat minder lang open ligt?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 Het roer moet om in Nederland. Luister maar. De BVNA moet weer een volkspartij worden... die niet neerkijkt op het volk, maar mensen met elkaar verbindt. En de rasbestuurders die er nu de dienst uit maken... moeten plaatsmaken voor bevlogen linkse politici. Dat vindt Jelle Menges. Hij is voorman van de jonge socialisten. En ik praat met hem over een minuut of tien. Uw supermarkt moet meewerken aan het terugdringen van antibiotica. Want op vlees en groenten in de supermarkt zitten inmiddels resistente bacteriën. We dringen al terug, zeggen de supermarktbonzen voor voor Joop de dus. En zelfs met uw matras moet alles anders. De 1,2 miljoen matrassen die u jaarlijks naar de stort brengt, moeten niet langer verbrand, maar gerecycled worden in de nieuwe recyclefabriek in Lelystad. En wilt u zittend of liggend genieten? Surf naar dehits.fm. Men is het gedoe rond onze pensioenen. Na een marathonsessie zijn de FNV-bonden en een vakcentrale het nog steeds niet eens over een pensioenakkoord met de werkgevers. Agnes Jongerius van de vakcentrale had al een akkoord, maar met name de grootste bond, de FNV-bondgenoten, vindt dat in dat akkoord te veel risico bij de werknemers is gelegd. Aan de telefoon econoom David Hollanders. Hij is specialist in pensioenen. Meneer Hollanders, goedemorgen. En we hebben vier minuten om dit complexe probleem duidelijk te krijgen. U maakte in de krant gehakt van het pensioenakkoord van Agnes Jongerius een tijd geleden. Waarom? Uh, nou, ik zag inderdaad uh, dat het uh, verbeterpunten waren. Het, het voornaamste is dat uh, een pensioenfonds is een uh, samenwerksverband tussen werkgevers en werknemers. En in het nieuwe akkoord uh, daar zouden werkgevers uh, helemaal geen risico meer lopen. Premies zouden uh, bevroren worden. Nou ja, werkgevers waren er erg blij mee, want dan zouden zij van alle risico af. En omgekeerd werden werknemers eigenlijk verplicht om deel te nemen aan een uh, soort beleggingsfonds. waarbij het uh, omhoog kan gaan, maar ook uh, omlaag. Nou, het is nog niet helemaal helder. Dus die premie die gaat niet stijgen. En met andere woorden, werkgevers en werknemers betalen nu, uh, zeg maar, een beetje de helft van de premie. En op het uh, moment nou, dat die premie stijgt. Niet... werkgevers betalen twee derde en de werknemers uh, één derde. Kijk aan, dus werkgevers u, u bent echt in... daar, uh, waren er erg blij mee. U bent echt een deskundige. En op het moment uh, dat dan die beleggingsresultaten tegenvallen. dan uh, krijgen de werknemers dus minder pensioen. Ja, dat was in ieder geval het uh, idee van. Uh, uh, de deal tussen, uh, tussen FNV en, uh, en. de werkgevers. En uh, nou ja, goed, dat, dat was dus al. Uh, wat, wat ik net zei. Was het was uh, vreemd dat de werkgevers van alle risico's af zijn. Maar zelfs als je dat al zou uh, willen doen. Ja, dan uh, is een logische stap dat de werkgevers dan ook uit het pensioenfonds bestuur gaan. En, uh, want als je geen risico loopt, dan moet je ook geen zeggenschap hebben. Is degene die de vakcentrale het op bestrijdt, Henk van der Kolk van FNV-bondgenoten, niet gewoon te behouden? Houdt hij niet te veel vast aan verworven rechten die niet meer van deze tijd zijn? Nou, in eerste, ik denk dat je, dat je uh, voorverrechten in eerste instantie gewoon heel erg serieus moet nemen. ABP heeft de pensioenfonds uh, van de overheid heeft jarenlang gezegd... ...ja, u bouwt gewoon een welvaartsvast pensioen om. Dat was gewoon een toezegging, stond in alle folders. En vervolgens uh, blijkt dat niet uh, het geval te zijn. Uh, vergelijk is met verzekeraars of banken, die zijn ook in problemen gekomen. Uh, die hebben uh, daar, daarvan is, uh, de overheid de hulp geschoten. En hebben we ook niet gezegd uh, dat aandeelhouders of obligatiehouders uh, hun geld kwijt waren. Nou, dat zeggen we nu wel bij pensioenfondsdeelnemers. Ik zou dat geen behoudzicht willen noemen, maar gewoon uh, eigendomsrecht heel serieus nemen. Nou, als je dan toch iets wil doen, want ja, uit de lengte of uit de breedte moet het dan. Hè, als de bladbetaler mm -hmm. gaat betalen dat is dan groter hetzelfde als pensioen van Dan moet je die rekening eerlijk weer verdelen. Dus zowel bij werkgevers als werknemers neerleggen. Uh, en dan moet je die niet, rekening niet alleen maar bij werknemers neerleggen en gepensioneerden. En dat is wat in het nieuwe akkoord dreigt het te gebeuren. Maar dat zou dus betekenen dat de premie omhoog gaat op momenten dat het tegenvalt allemaal. Ja, dat betekent inderdaad. Maar goed, ja, kijk, langer leven betekent uh, dat je meer, uh, meer jaren pensioen krijgt. En dat betekent dus of uh, hogere premies of, uh, of lagere uitkeringen. Um, en uh, het lijkt mij het handigste als je dat uh, beide doet. Nou, zitten werknemers verplicht bij een bepaald pensioenfonds? Zou het niet beter zijn als ze zelf kunnen kiezen? Ja, daar heb ik dan toch aarzelingen bij. Want kijk, pensioenfondsen die hebben, het, nou, die hebben het niet goed gedaan de afgelopen jaren. Die maken heel hoge kosten. Van in totaal van 5 miljard, uh, rekent het AFM, uh, de Financiële markt Markten laatst voor, houden zich niet aan hun eigen toezeggingen. Uh, tegelijkertijd, als je het helemaal vrij gaat laten, dan, kom je, dan dreig je in het, uh, in het scenario te komen wat we gezien hebben met de woekerpolis. Dan gaan de grootverzekeraars, EGO, Nationale Nederlanden, ING gaan ze erop storten. Nou, die staan ook al helemaal klaar. Uh, en dan ben je nog verder van huis dan. Uh, want vergeleken met verzekeraars zijn pensioenfondsen nog heiliger. U schrijft dat het onbegrijpelijk is dat de vakcentrale FNV dit akkoord heeft kunnen bedenken. Waarom zou Agnès de dat dan gedaan hebben? Ja, ik, ik, ik, kan natuurlijk, ik moet er een beetje over speculeren als buitenstaande, maar ik kan inhoudelijk geen enkele reden bedenken. Dus dan moet je meer aan politieke redenen denken. Ik denk dat het pensioenfonds, dat is eigenlijk het laatste bastion waar de vakbond nog iets te zeggen heeft. En in alle besturen van een van, van 600 Nederlandse pensioenfonds kan zitten. Daar nog enige macht en in invloed heeft. En dat ze er toch beducht op zijn dat hun positie verder uitgekleed zou worden als ze dit... Uh, als we hier nu niet mee akkoord gaan, uh, dat het ministerie van Sociale Zaken of de toezichthouder dan op een gegeven moment de vakbond helemaal het buitenspel gaat zetten. Dat is de enige reden die ik uh, kan bedenken. Benieuwd hoe dit gaat aflopen ruim binnen de tijd. David Hollanders, hartelijk dank. Ja. De Gids. FN. Eind deze maand wordt in Lelystad de eerste matrassenrecycelfabriek van de wereld geopend. Retourmatras heet het bedrijf. En het idee is om al het materiaal uit de oude matrassen... een nieuwe bestemming te geven. Jan Peels, goedemorgen. Je bent gaan kijken in die fabriek... hoeveel matrassen gooien we met z'n allen weg per jaar in Nederland. Ja, je zei het, ja, je zei het al eventjes. Dus 1,2 miljoen matrassen maar liefst. Ja, reken maar uit, hè. Elke Nederlander die eens in de 10 of 15 jaar een nieuwe matras koopt... dan kom je aan dus die 1,2 miljoen. En dat zijn, om even een beeld te schetsen... 15.000 van die vrachtwagencontainers vol met matrassen per jaar. En wat gebeurt er nu dan met die matrassen? Ja, nu worden die nog verbrand in uh, vuilverbranders. En dat is natuurlijk aan de ene kant zonde van al dat materiaal. Maar bovendien is het zo dat die vuilverbrandingsovers last hebben van die matrassen. Omdat er veel oliehoudende spullen in die matrassen verwerkt zitten. En daarvoor door, verbranden ze eigenlijk te goed. En wordt het te heet in dat soort ovens. Ja. Ja, binnenkort hoeft dat dan niet meer uh, te gebeuren. Want dan uh, kan al dat materiaal mooi gerecycled worden. En om te kijken hoe dat gaat, ben ik naar die fabriek gegaan daar in Leningstad. En daar kreeg ik een rondleiding van de, een van de initiatiefnemers, Nanne Fiolen. Hier komen de volle containers komen hier binnen. Dat doen we met een eigen ranceerauto. Dat zijn ook eigen containers? Hè? Dat zijn ook eigen containers. We hebben op dit moment een 80 eigen containers. Waar staan die dan? Die staan bij de klanten, uiteraard, want die moeten gevuld worden. Ja, maar ik heb ze nog nooit gezien en ik heb ook een matras wat ik kwijt wil. Ja, maar dat komt omdat je waarschijnlijk niet op de Milieustraat komt. En dat de, de, de, de huidige matrassenverkoper hem niet mee wilde nemen. Ja, want dat is al het probleem. Hoe krijg ik dat ding daar? Want ik heb maar een klein autootje en zo'n matras, nou, zoals ze hier liggen, op die enorme grote stapel, dat zijn grote dingen. Dat is ook het probleem. Dus wij proberen dus ook samen met de verkopende bedrijven om te kijken of we het voor elkaar kunnen krijgen. Omdat bij de de bedrijven wel kunnen aanbrengen. als ze ze meenemen op het moment dat ik een nieuwe matras koop? Dat willen ze ook eigenlijk wel. Als ze hem nu meenemen, kunnen zij hem niet kwijt bij de milieustraat. Dus daar moet een regeling voor komen. Ik loop hier eigenlijk samen met een trotse, nanne violen. Want ja, het is nogal wat wat hier staat in Lelystad. In grote containers wordt het dus inderdaad aangeleverd. Dan gaat het door een enorme hal met grijpers en draaibanden. En uiteindelijk blijft er maar heel weinig over van zo'n matras, hè? Ja, niet veel. Wat er overblijft is verkoopbaar en daar gaat het natuurlijk om. Ja, wat, wat, wat kan iemand dan nog mee met al die rommel? Dan gaan we zo meteen even kijken daar waar het uitkomt. We halen de matrassen die dus leeggekiept zijn, halen we met een kraan, met een sorteerkraan, matras voor matras op deze... Rollebaan. Je ziet en je hoort dat, uh, dat de kraan elektrisch uh, uh, aangestuurd wordt. Ja, er zijn maar weinig mensenhanden nodig eigenlijk. Er zijn eigenlijk weinig of geen mensenhanden nodig. En dat is maar goed ook, want die matrassen, daar zitten bacteriën, daar zitten schimmels in. Het is eigenlijk heel ongezond werk. Je lijkt een schoon ventje, maar als ik jouw matras aan moet pakken, bewijs ik toch altijd een beetje de indruk van er kan van alles mee gebeurd zijn. Ja. Maar binnenin de matrassen zitten ja, uh, afgestorven bacteriën. He, en uh, die bevatten dus uh, en de toxine en dat materiaal als dat in het bijzonder als je ze opensnijdt naar buiten komt dan kan je dat inademen. Okay, maar dat, dat gebeurt hier dat opensnijden natuurlijk? Hè? Ja dat gebeurt hier maar dat gebeurt allemaal onder volle automatische afzuiger. Nou, je hoort dit gepiep wat er nu is, dat is een metaaldetector. Die, uh, die heeft hem uh, gedetecteerd dat het dus uh, staal in zit. Okay, ja, want Je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten matrassen, Water, we we we we binnenvering. Tientallen verschillende soorten matrassen, maar hoofdzakelijk bestaande matrassen uit latex met binnenveringen en, uh, en polyeters, dus uh, vol schuim, dus foam, en waar de vullingen mee zijn. De, om, om, met een omhulsel, en de, wat men tijk noemt, en dat is in de meeste gevallen is dat van katoen. Op een van de banden wordt het matras werkelijk helemaal uit elkaar gehaald en zie je ook hoe het er aan de binnenkant uitziet met van die pocketveren en, uh, ja, en metaal. Wat daar natuurlijk in zit, een dikke schuimrubberen rand zit eromheen. Ja. Dat kan allemaal hergebruikt worden. Dat kan allemaal hergebruikt worden. Ja, en de metaal, ja, u hoort tegenwoordig over koperdieven, dat is natuurlijk gouden handel. Nou ja, goud. We, we, we kunnen er een pizza aan verdienen, maar het is in ieder geval is het een opbrengst... die dus de kate-fee zeg maar naar beneden kan brengen om zodoende containers ja, de Ja, de, de, de prijs die de klant moet betalen... Aan de poort om de matrassen te kunnen laten verwerken. Ja, Want als ik hem inlever, wat kost me dat? Nou, dat... dat gaat het gaat de... gewoon per kilo. Nee, het gaat, het gaat per container. Een container van 40 kuub. Die kost ongeveer 700 euro om te verwerken. Maar wat kost het mij als matrasgebruiker? Nou, gemiddeld zeg maar dat er 100 in de container zitten. Dus de kostprijs per... Matrassen liggen ongeveer op 7, 7,5 euro. En dat moet je betalen bij de Milieustraat? Uh, de ene wel, de andere niet. En dat is allemaal verschillend. Dat is, uh, voor ons gaat het erom als hij maar naar, naar, naar de hele stad komt. Dat zijn we al lang blij. Ja, natuurlijk. want zit daar niet het grootste probleem? Ja, er zijn wel 1,2 miljoen matrassen die er per jaar de deur uit gaan en vernieuwd worden. Maar ja, hoe krijg je die allemaal hier? En kunt u dat überhaupt wel aan? Ja, <laughs> daar zullen we dan toch groeien in de loop van de tijd naar anderhalf miljoen matrassen. Dat betekent niet meer of niet minder dat we er twee fabrieken bij willen gaan bouwen. Okay. En dat gaan we ook doen. Dus we gaan bij de, bij de eerste 250.000 matrassen die hier verwerkt worden, is het stad zijn om de tweede fabriek te gaan bouwen. En waar komen die dan weer? De tweede willen we dus in de buurt van Bodegraven uh, Rotterdam, aan de A12, Rand, Randstad eigenlijk. En de derde die willen we dus uh, gaan, uh, gaan bouwen rond uh, Eindhoven. En als we de hele fabriek doorgelopen zijn, dan komen we aan het einde bij wat er uiteindelijk overblijft. Dat zijn hele grote balen met schuimrubber, heel dicht op elkaar gepakt. Latex wordt gebruikt voor, ja, daar worden weer nieuwe modellen van gepest En dat wordt weer in de, in de meubelindustrie, in de isolatiematerialen, overal in gebruikt. En dan tenslotte hier, ja, grote balen buitenkant van een matras ja over het algemeen katoen denk ik? Hè? Ja dus voor 80% is het katoen. Dit materiaal dat gaat onder andere naar de Haaksbergen. Daar is een fabriek gebouwd. Die rafelen dat weer. Die kleden het en gaan dat weer herspinnen of hersponnen worden. Of hoe dat dan en dan bewerkt. worden er weer bijvoorbeeld spijkerbroeken van gemaakt? Bij wijze van spreken. En dat uh, tassen, werkkleding... Uh. Wie had het ooit gedacht dat de matras waar je dan s'nachts op hebt liggen slapen... uiteindelijk nog wie misschien wel verwerkt wordt in de broek die je dan weer gaat kopen in de winkel? You never know. <laughs> dat is uh, absoluut waar. Ik heb een matras in mijn broek. Directeur Nanne Fiolen van Retour Matras. Op donderdag 26 mei is de officiële opening van de fabriek. En op 28 mei kan iedereen tijdens een openingsdag in Lelystad gaan kijken. Dus zaterdag, dus dat kan, hoe matrassen verwerkt worden. De Radio 1-CD, dat zal u ongetwijfeld al een keer gehoord hebben van deze week, is Liverpool Rain van Raccoon. Ik draai een nummer niet van de CD, het heet No Mercy, maar een opname die Giel Belen maakte van hetzelfde nummer in de 3FM-studio op 18 maart jongsleden. Klinkt erg goed en er is een heel mooi beeld bij.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 Smokes the last of the cigarettes She's got no mercy for the soldiers No mercy for the king There's no mercy for the soldiers No mercy for no king No mercy for no soldier No mercy for the king No mercy for the king, no for the king. She'll pick his heart like it's a pocket She wears her hair like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 The king, there's no mercy for the soldier, no mercy for the king, no mercy for no soldier, no mercy for no king, no mercy. Oh man, there won't be any. No mercy for no soldier, and no, no, no mercy for no soldier. No mercy for no soldier. No mercy for the king, no mercy. No mercy van Liverpool Rain. Niet dus echt. Want dit is een versie van Giel Beelen, zoals gezegd. En het kwam van Raccoon, dat wel. De gets.fm. Maakt u zich zorgen over de gezondheid van de jarige? Nee, niet echt. Ik bedoel, ik heb uh, iedereen loopt. Nou, van alles te zeggen over oh, peilingen, maar ergens in de 20 of zo. Nou ja, ik heb peilingen meegemaakt waarbij we in de 20 stonden... en anderhalve maand later in de 40 waren. In hoeverre verstaat Job Cohen de huidige tijd, vindt u? Ik denk uh, samen met de mensen om hem me heen, heel goed. Mensen doen het samen. Bos en Wim Kok op 1 mei tijdens de viering van 65 jaar PvdA. Met het electoraat komt het wel goed en de PvdA staat midden in de moderne tijd. Dat is een beetje de boodschap van deze twee prominenten. Nou, dat ziet de jonge garde van de Sociaaldemocraten heel anders. Voorzitter Jelle Menges van de jonge socialisten uit de Vrijdag in de Volkskrant... harde kritiek op zijn partij. Hij zit nu hier. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Menges. Kern van uw betoog in de Volkskrant is dat de partij niet meer snapt... wat er in de samenleving gebeurt. Dus Wim Kok zat nog een beetje uit zijn nek te kletsen... toen hij zei dat de PvdA prima past in de huidige tijd. Ja, ik vind dat de PvdA een heel aantal dingen heeft laten lopen. We hebben de, de, de komst van, uh, van grote groepen migranten gekregen... wat allemaal problemen veroorzaakte, zowel voor die migranten als de mensen, de mensen in de wijken. We hebben... Um er is ontkerkelijking geweest, ontzuiling, er is heel veel front in de maatschappij. En de PvdA heeft dat niet doorgehad, heeft daar helemaal niks mee gedaan. En volgens mij zo de voedingsbodem gelegd voor het, voor het populisme. Maar Wouter Bos zei zich al niet druk te maken om al die peilingen die er zijn. Dus de PvdA die staat nu op 20 zetels, of misschien zelfs iets minder. Maar het kan de volgende keer net zo makkelijk veertig zijn. Dat heeft hij zelf een keer meegemaakt. En toen dacht hij, uh, reken je niet te rijken, want het kan wel misgaan. Zo gaat het toch ook? Of het... denkt u echt dat uw partij bezig is met een uh, vrije val? Nou ja, ik, ik denk dat die vrije val al is ingezet uh, vanaf de jaren negentig. Je ziet dat de traditionele volkspartijen als het CDA en de, en de PvdA... gewoon niet meer zoveel zetels scoorden als vroeger. Hè? Ik bedoel, in de jaren tachtig was het nog volgens mij 50 om 50. Volgens mij zelfs wel meer. En nu hebben we het over 30 voor de PvdA en 21 voor het CDA. Dus er is wel echt iets aan de hand. Tegelijkertijd zie je dat een, een partij als Wilders 24 zetels haalt. Dus er is echt iets anders aan de hand dan, dan 30 jaar geleden. Um, en natuurlijk is het zo dat het schommelt. Het, het schommelt altijd in de politiek. Het ene moment kan het 15 zijn, ook onder Wouter Bos... Op het moment is het weer 30. Alleen, ik, ik, ik denk dat de PvdA uh, zich niet moet rijk rekenen. Want dat gebeurt nu door een relatief... Uh, niet zo heel slechte uitslag bij de Provinciale Staten. Waardoor ze denken, achter is niks aan de hand... en we kabbelen gewoon een beetje door. Nee, er is een fundamenteel probleem in de PvdA. De PvdA wordt gewantrouwd door een gedeelte van de traditionele achterban. En, en, en, en daar moet nu iets mee gebeuren. We zijn negen uh, jaar na Fortuin. Nog steeds heeft de PvdA die achterban niet terug. Terwijl Wouter Bos ooit zei, toen, toen hij de rouwst van Fortuyn zag... dat zijn onze mensen. Negen jaar later, we hebben ze nog steeds niet terug. Ik ga zo meteen in op al die uh, voorbeelden die genoemd worden. Ja. En, de, en de, uh, de punten waarop de PvdA het echt laat afweten volgens u. Maar het is ook wel een beetje een ingewikkelde zaak geworden natuurlijk. Want uh, vroeger had je echt arbeiders... die van weinig geld onder broederomstandigheden omstandigheden werkten. En de huisvesting voor hen was slecht. Nou, daar kan een arbeiderspartij wat mee. Ja. Zeker. Dat, dat en nu een er. arbeidspartij in deze tijd? Nou, ja, Er zijn genoeg dingen die spelen. Het, het feit dat, dat de wereld steeds kleiner wordt. Het, het feit dat uh, mensen zich onzeker voelen omdat, er, omdat ze bang zijn dat Polen hun baan innemen. Omdat bijvoorbeeld nu ook grote groepen Polen in arme wijken komen wonen en daar ook problemen ontstaan. Um, het feit dat, dat, dat, dat eigenlijk een soort vaste grond onder onze voet is verdwenen. Vroeger leefden we in een zuil. Um, en in die zuil daar gingen we naar de bakker. We, we stemden op de, op de KVP of de ARP of misschien uh, de PVDA. Alles was zeker. En nu leven we in een tijd. In een, in vol onzekerheid, waar hele grote groepen... hoog opgeleiden heel goed mee kunnen omgaan. Maar hele grote groepen, laten we zeggen... de rest van de samenleving heeft heel veel moeite mee. Maar moet de PvdA zich dan richten op die laag opgeleiden? Ja, kijk, de PvdA is altijd een partij geweest... Van, van de solidariteit. Dus, dus een, een, een, een groep mensen die het heel erg goed heeft... neemt het op voor mensen die het minder hebben. En dat, betekent, dat wil ik niet zeggen dat mensen zielig zijn. Maar als we nu zien dat grote gro gro gro groepen... hoog opgeleiden prima kunnen omgaan... met de veranderingen van deze tijd... en, en de rest van Nederland daar moeite mee heeft... dan is de, de taak van de PvdA... Om die groepen bij elkaar te brengen en op te komen voor Top die groepen. Het is niet ja. zo dat die hoogopgeleide moeten worden overgelaten aan D66 en GroenLinks bijvoorbeeld. Nee, nee, zeker niet. Dat vind ik ook een heel zorgelijke zaak. Dat je ziet dat de ontevredenen gaan naar de PVV en de SP. En iedereen die tevreden is niet allemaal wel leuk vindt, die gaat naar GroenLinks en D66. Je ziet ook, je ziet ook in, in steden zie je dat uh, in Amsterdam uh, alle hoogopgeleide juppen gaan in het centrum wonen. Nou ja, uh, de, de minder hoogopgeleide mensen die gaan uh, buiten de ring wonen of die, of die wonen daar al. En je ziet een enorme verwijdering ontstaan tussen, tussen die groepen, waardoor de hoogopgeleide soms niet hebben wat er überhaupt vijf kilometer, uh, kilometer verderop gebeurt in Amsterdam-Nieuw-West. Terwijl ze wel doorhebben wat Barack Obama doet met zijn, met zijn zorgverzekering. Maar deze ontwikkeling is al jaren aan de gang. Hè? Ja. Zeggen hoogleraren hier in de Gids.fm de afgelopen tijd heb ik ze gesproken en die zeggen ja, de kloof tussen hoogopgeleide en de laagopgeleide is eigenlijk de kloof die er in Nederland bestaat. Ja. Hoe kunt u ze dan samenbrengen? Nou, volgens mij kan je ze samenbrengen um, door in ieder geval te benadrukken dat we allemaal met z'n allen een, een, een, een gedeeld verleden hebben en ook een gedeelde toekomst. Er is een spraak ...van, van, van, van uh, een, een zekere mate van uh, lotsverbondenheid. We leven met z'n allen in één land, daar zullen we het moeten rooien. We hebben met z'n allen een aantal waarden in Nederland waar we heel erg trots op zijn. die We hebben bevochten, gelijkheid, man en vrouw, gelijkheid, homo, hetero, euthanasie, abortus. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dat zijn samen binnende elementen in de maatschappij. Dus dat gaat dus, aan de ene kant heb ik het dan nu hè, over het land, maar ook in de buurt... Uh, bijvoorbeeld een grote misser, om het maar even heel praktisch te zeggen... is uh, in, in Utrecht heb je bijvoorbeeld Leidse Rijn, een gigantische nieuwbouwwijk. Het idee is, we mengen daar hoge, hoge en lage inkomens. Alleen er zijn dus helemaal geen voorzieningen in, de, in die buurt gemaakt... waardoor de, de, de bankier bij wijze van spreker de bakker niet, uh, niet, niet, niet, niet, niet tegenkomt... bij de supermarkt of in het buurthuis. Nou ja, dat zijn ook van die kleine dingen. Je kan ook mensen op buurtniveau dus binden... door te, zor door te zorgen dat ze samenkomen bij de voetbalclub... Moet de PvdA, de PvdA dat dan gaan doen? Moet de PvdA net zoals de SP de Wijken meer in? Nou, de PvdA... Ja, moet inderdaad zeker de wijken meer in. Ik zie overigens wel een positieve trend daarin. Hè. Tegenwoordig uh, doet de PvdA ook aan canvas. Het is dus gewoon in sommige wijken de deuren langs om te vragen wat er leeft. Dat ja, moet zeker door worden. op het moment dat er verkiezingen zijn. Worden. Nou ja, ook voor de verkiezingen is het gebeurd. In ieder geval, ik heb het ook voor de verkiezingen al gedaan. Ik vond het uh, buitengewoon waardevol om te doen. Maar ik denk dus dat de PvdA ook een taak heeft om in ieder geval... op gemeentelijk niveau te zorgen dat er sprake is van binding. Dat er sprake is van voorzieningen waar mensen samenkomen. Zodat meer ze... clubhuizen, buurthuizen Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Door jachten eh, samen? Nou ja, kijk, je, je, je, je, je kan mensen natuurlijk niet dwingen... om samen hè, te biljarten of zo. Maar zorg dat er plekken zijn waar mensen elkaar tegenkomen. En als ik dan zie dat het in zo'n nieuwbouwwijk... waar men dacht, we gaan, we gaan laag, uh, laag en hoge inkomens mengen... niet gebeurt, dan vind ik dat een gemiste kans. Maar die bakkers die komen niet meer, omdat de supermarkten om de hoek zitten. En die zijn veel goedkoper. Nou, helaas... Uh, Hoe helaas... kan de PvdA nou de bakkers dwingen om in zo'n wijk te gaan uh, zitten? Nee, de, de, de, de PvdA mo, mo, mo, moet de bakkers zeker niet gaan dwingen. Het, het enige wat ik zeg... Uh, is dat je, je wijk hebt waar hoog en lage inkomen samenkomen. Dat je dure en goedkope huizen hebt. Dus het ene huis woont de bakker. Hè? Ik heb het niet over zijn winkel. Die is misschien ergens anders. Maar één huis woont de bakker. Het andere huis woont de bankier. En die komen elkaar nu bijvoorbeeld in Leidse Rijn en Utrecht niet tegen. Omdat alle voorzieningen in het centrum zitten. En ja, dat is een voorbeeld van ik denk, nou ja, mensen hebben behoefte aan binding. En dat zou daar kunnen. Samenbindend moet de PvdA worden. Ja. Maar moet de PvdA ook dan de stem worden van de onvrede van de, hoog, van de laag opgeleide, Zoals ja, zeker. de PvdW nu het geval uh, nu, nu is. Ja, ja, nou, daar heeft de de PvdA een kans laten lopen. De PvdA ja, is dat, of de, of de sociale democratie is het altijd geweest. Vroeger toen, uh, toen de arme... Maar de stem van de onvrede is vervelend. Nou, dat, dat is ook vervelend en het is ook niet leuk, maar het is er wel. Alleen de vraag is: wat zet je daar dan tegenover? Aan de ene kant moet je dus ervoor zorgen dat, dat die problemen benoemd worden. Dat mensen echt het gevoel hebben van oké, okay, die politiek die komt voor mij op. Want anders dan laat je het over aan Wilders met zijn gekke islamdingen. Nou ja, dat moet je dus doen. En tegelijkertijd moet je daar dan iets tegenover stellen. Een, perspe een perspectief. Nou ja, namelijk het perspectief dat we samen in een land leven, het samen moeten rooien. Dat we samen een aantal gemeenschappelijke waarden hebben waar we trots op zijn. Dat we samen met elkaar in een buurt te wonen. En dat we op die manier met elkaar samen moeten leven. En toch wat ik uit die stuk proefde, is dat de PvdA die de nieuwkomers te veel knuffel, ten koste van de autotonen in de wijk. Dat klopt toch, hè? Um, uh, nou ja, ten, ik zou het niet zo zeggen. Ik zou in ieder geval zo zeggen dat ik vind dat de PvdA... heel erg naïef is geweest als het gaat over de komst van nieuwkomers. Um, er kwamen een aantal mensen uit bijvoorbeeld uh, uh, de, de bergen in Marokko... Uh, uit Turkije, uit het platteland... die hele andere normen en waarden hadden dan... Um, dan, dan hier in Nederland gebruikelijk zijn. Als het bijvoorbeeld gaat over, uh, over de manier waarop je met vrouwen omgaat, homo's... en dat is allemaal een beetje toegedekt... omdat de PvdA op een gegeven moment het idee te pakken had... dat alle culturen gelijk zijn, dat diversiteit altijd een verrijking is... dat je er dan maar niks voor moet zeggen... terwijl tien jaar voor de komst van die nieuwkomers... maar nog met z'n allen uh, stonden te protesteren... BH's verbranden uh, ja. voor de rechten van vrouwen. En daar heeft de PvdA veel laten lopen. Maar, U had er ja. zelfs de oude Drees bij, die kritisch stond tegenover immigratie, ja. Maar alles bij elkaar riekt het wel naar populisme. Geert Wilders had het niet beter kunnen formuleren misschien. Ja, dat vind ik altijd heel makkelijk. Ik, ik, ik, euh, ik vind het helemaal niet de taak van Geert Wilders... om de, om de onvrede in de, de Volkswagen te, te kanaliseren. Ik vind het ook niet de taak van Geert Wilders om... Um, om, om de onzekerheid waar mensen mee leven te kanaliseren en daar in de politiek wat mee te doen, dat is de taak van de PvdA. En iedereen, die zegt, uh, iedereen in de PvdA die zegt dat is de taak van Wilders. Ja dat is dus het failliet van de PvdA, dat mensen dus zeggen dat het kanaliseren van onvrede soms even hard benoemen waar het op staat en het hebben over een soort nationale binding met z'n allen dat deswillers is. Dat is helemaal niet Deswillers. dat is gewoon des PvdA. Maar juist onder die immigranten vinden we veel kansarme mensen, en des is de PvdA toch ook voor, of niet? Zeker, en ik denk ook dat de PvdA daar heel erg veel later heeft laten lopen. Uh, bijvoorbeeld als het gaat om, om, om de kansen van vrouwen-immigrantengroepen. Gelukkig zie ik de laatste tien jaar er wel weer positieve verbeteringen in, wethouders die daar uh, op inspelen. Maar de PvdA heeft er heel veel laten lopen toen de nieuwkomers hier kwamen, is, is er helemaal geen aanbod geweest om, om, om, om mensen de taal te leren. Ze zijn een beetje aan hun lot overgelaten. Er is, er, er is geen overheid geweest die, die die emancipatie afdwong of stimuleerde. Um, ja, en ik, ik denk dus ook in die migrantengroepen dat een heleboel mensen een stuk beter af zouden kunnen zijn. als de overheid destijds al uh, een veel grotere rol op zich heeft gepakt. Dat ligt tr tr trouwens ook aan andere partijen, want ja. de rechts heeft toen heel erg lang. Khadija Rieper, en ik bij uh, tweede kamerlid van de PvdA. is er jaren mee bezig geweest. Ja, en dat is ook heel goed. En ik zeg ook zeker niet dat dat alles uh, vreselijk is in de PvdA. Ik zie ook meer dat mensen die het hiermee eens zijn. dat zijn volgens mij heel veel mensen in de PvdA. die zouden het meer als een soort stimulans moeten zien om op diezelfde manier door te gaan. Um, maar ik zie ook nog een heleboel mensen in de PvdA die zeggen: ach. Laten we al die problemen hoor, niet benoemen, want het is racisme en dan ga je met de PV mee. En ook mensen die een beetje zeggen: Ach, je moet ook niet zo luisteren naar de mensen en gevoelens van mensen achterhoeven. Er zijn toch politici die niet luisteren naar de mensen? Ja, ja. Wie zijn dat? Wie zijn dat? Nou ja, ik, uh, ik, uh, ik hou niet heel erg van neming en shaming. Maar een goed voorbeeld van iemand die natuurlijk een staat van dienst heeft, waar ik wel heel boos over werd, is iemand als Jacques Wallach, hè, burgemeester in Groningen, die zei twee jaar geleden: Ach. Um, Wilders bij de volgende verkiezingen... ach, dat, dat wordt vast veel, veel minder... want er is nu een economische crisis... en dat vinden mensen veel belangrijker... dan de dingen waar Wilders het over heeft. Dat is dus een... Nou, dat ging over Wilders. Het, ja, heeft, dat ging, nee, maar, het heeft niet één, twee drie te maken met het luisteren naar het volk. Nou, wel, want, want hij zei dus... dat, dat mensen uh, de dingen die, de, waaraan Wilders appelleert... Hè, onvrede over immigratie, onzekerheden dat mensen dat blijkbaar niet belangrijk vinden. En wat zagen we de volgende verkiezingen? Wilders steeg van 9 naar 24 zetels. Wat ik dus wil zeggen, dat is dus iemand van de PvdA... zogenaamde Volkspartij, die dus niet snapt wat er speelt... en wel even voor mensen gaat bepalen wat wel en niet belangrijk is. Nou, daar erg ging we dus aan. Ik ga door over een ander punt waaraan u zich ergert. Na de hoofdpunten van het nieuws. Dat is dat de partij onderdeel is geworden van het... Establishment. Voorzitter Jelle Mengens van de Jonge Socialisten blijft nog even zitten. Zometeen nog, waar twittert Jack van Gelder over? En zijn de supermarkten aan te spreken op het antibiotica gebruik door de boer. Daarover het joop de Bat. Na het nieuws met Donald Megens. Radio 1, het NOS Journaal. Een blunder bij de Fiat. een document van de opsporingsdienst waarin staat dat er vandaag vijf invallen zijn bij bestuurders van een beleggingsfonds, is per ongeluk naar het verkeerde nummer gefaxt. en vervolgens is die info naar de Telegraaf gestuurd. De Fiat bevestigt het lek, maar wil verder niets over de opsporingsacties kwijt. Op de Veluwe en in de provincie Utrecht geldt vanaf vandaag niet langer de code rood wegens zeer groot brandgevaar. Door de regen van gisteren en vandaag is die code ingetrokken, nu geldt code oranje. Voor het noorden van Limburg en het noordoosten van Brabant geldt nog wel code rood. Bij München zijn 600 kratten bier op de snelweg terechtgekomen. De chauffeur had ze niet goed vastgemaakt, gevolg was een grote ravage en dat er voor ongeveer 30.000 euro aan bier verloren is gegaan. En de Britse prins William en zijn vrouw Catherine zijn begonnen aan een huwelijksreis. Waar ze heen zijn is niet duidelijk. Er is alleen gezegd dat het buiten Groot-Brittannië is. Over de huwelijksreis is veel gespeculeerd. Als mogelijke bestemmingen zijn onder meer de Seychelles en Kenia genoemd. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Vara Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Burgers. Tot 12 uur nog op vlees en groenten in de supermarkt zitten resistente bacteriën. En dat komt door teveel gebruik van antibiotica. Zijn dan toch de supermarkten mede verantwoordelijk voor het verminderen van antibiotica? Discussie hierover straks in het Joopdebat. En in de tijdgeest hoort u hoe u bij kunt dragen aan de videokunst van Ibo Man via YouTube. Hier nog steeds. Jelle Mengers, hij is voorzitter van de Jonge Socialisten. Hij schreef een zeer kritisch stuk over de PvdA in de Volkskrant. En hij had het over mensen die deel uitmaken van het establishment. Zeg maar, degenen die op het plus blijven zitten. Ja. Wie zijn dat? nou ja Ik, ik noem me net al een naam. En dat, dat, dat, dat, ik noem dat, meer namen. Meer namen. Nou ja, we, we hebben in ieder geval in de... kijk uh, Het gaat natuurlijk om het grote geheel, niet, niet per se om de persoon af te kraken. Maar ik noemde in het stuk bijvoorbeeld Evelien Herbst als voorbeeld. Hè. Dat is, is iemand van de PvdA. Hè, Volkspartij, naar mijn mening. Die toen ze verkeerde declaraties bij de, bij de VN had ingediend. Dat verdedigde met een R alsof ze een soort van uh, 19e eeuwse koningin was. En, en dat, dat, dat is dus precies de houding die bij de PvdA niet past. Maar je hebt bijvoorbeeld ook over bestuurders bij woningbouwcorporaties. We weten nog uh, Mark Kalon uh, een, uh, een jaartje geleden. Die werd uh, voorzitter van de koepel van woningbouworganisa woningbouwcorporaties. En die streek toen volgens mij twee ton voor, voor drie dagen op. Nou, uiteindelijk werd het volgens mij anderhalve ton. Een heleboel uh, maatschappelijke onvrede. Dat is uh, links lullen en rechts vullen. Nou, zo zou je dat inderdaad kunnen zeggen. Gelukkig zie ik ook veel goede voorbeelden. Laat ik dat ook wel even zeggen. Maar... Maar ik, ik zie dat het heel erg vaak fout gaat. En dat is bij ons extra pijnlijk. Bij de VVD verwacht je misschien, ach, hè, die, die rijke lui, uh, die, die, die, die, die neemt er niet zo nauw Maar je denkt ook ja. aan de commissariaten van Wim Kokker of de manier waarop Lodewijk de Waal met bonussen strooide. De manier waarop Lodewijk de Waal dat deed, dat, dat, dat, dat, dat streek mij zeer tegen de haren. Oud vakbondsman. Uh, dat maar Kok niet, niet hè? die is onaantastbaar. Ja, Wim, Wim Kok uh, is natuurlijk een uh, goede premier geweest... maar ook dat hij akkoord is gegaan met, met bepaalde bonussen... en salarisverhogingen bij de ING. Dus ook iets, ook iets wat aan het beeld maar bijdraagt. Maar op dit punt staat hij ook wel op dezelfde voet met Geert Wilders... want die heeft het voortdurend over de regentenpartij. Ja, maar ik, ik wil mezelf niet vergelijken met Geert Wilders. Ik wil mezelf vergelijken met, uh, met wat ik vind en wat de PvdA nu vindt. En ik vind dat de PvdA op sommige punten weer terug moet naar de roots. Ik zie dan ook heel erg veel kansen voor de PvdA... om, om dan weer heel groot te worden... Want het idee van een volkspartij waarin je hoog en laag opgeleid bindt... is volgens mij heel uniek in deze tijd. Maar waarin word je dan mensen niet ongelooflijk elkaar... conservatief? Nou, conservatief, dat is weer zo'n predicaat. Ja, dat is, ja. Ja, als dat is je... wel een duidelijk predicaat die nou weet ja, waar nou je nou het kijk, over hebt. Kijk, de, de, de, de grap is dat als je opkomt voor progressieve verworvenheden uh, uh, gelijkheid man en vrouw... Um, uh, gelijkheid homo-hetero, abortus, euthanasie, als je dat benadrukt... en als je zegt tegen nieuwkomers, nou, dat is zoals we in Nederland leven... dan is het opeens conservatief, terwijl het progressieve verworvenheden zijn... waar we verkeerd voor hebben gevochten. En dan heb ik zoiets, moeten we die nou te gabel gooien... omdat we niet conservatief willen zijn of zo? Daar snap ik er dus helemaal niks van. U schrijft verder, de bevlogen sociaal-democraten uh, moeten er komen... die met beide benen op de grond staan en met passie het volk vertegenwoordigen. Juist. Zijn die er nog, binnen de PvdA? Ja, nou, wat ik een heel mooi voorbeeld vind, is, is Lodewijk Ascher. Dat is iemand die echt met beide benen op de grond staat. Heel praktisch gewoon dingen aanpakt in het onderwijs in Amsterdam. Er werd door de directeur gezegd, u gaat het niet over. Hij heeft het gewoon gedaan. Je ziet dat het onderwijs nu beter wordt. Nou, dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Dat is ook iemand die zegt, ik zit hier niet voor het baantje. Maar ik ben gewoon een bezorgde burger. Iemand die betrokken is en gewoon tijdelijk deze plek inneemt namens het volk. Dat vind ik heel prachtig. mailtjes uh, van luisteraars van de gids.fm. Waarom zeggen de jonge socialisten niet waar het op staat? Joost de Boer. Namelijk dat de PvdA nu een leider heeft waar ze de oorlog niet mee gaan winnen. Nou, um, ik ben daar niet mee eens. Ik, uh, ik zeg wel eens, uh, volgens mij hebben we de juiste kapitein... maar uh, deugden we de mannen nog niet helemaal. Uh, als ik Job Cohen nu zie en ik, ik maak er van dichtbij ook mee... dan denk ik dat Job Cohen echt iedereen nog gaat verrassen. Want uh, Job Cohen heeft ook, zeg maar, die, die dingen die ik nu adresseer... Hij heeft het ook echt door. Maar hij wil er ook echt iets mee gaan doen. Uh, maar ik maak me zorgen om, om een heleboel andere bestuurders. Een heleboel leden in de partij die het nog niet zien. Die denken dat als ze alleen maar roepen. Goh, het moet eerlijker dat we dan wel komen. Nou. Bijltjesdag binnen het PvdA, wat u betreft? Nee. Kijk, ik Je Die moeten vanzelf al weg? Nou ja, ik, ik, Je krijgt ze niet van de plus natuurlijk. Nou, ik, ik, uh, ik, ik denk dat een aantal bestuurders na de vorige gemeenteraadsverkiezingen al weg zijn gegaan. En dat, dat ook een bepaalde generatie. Maar zijn ik, dan de goede overgebleven? Nou, dus er zijn een aantal goede overgebleven. Ook een aantal die ik, uh, die, die ik helemaal niet goed vind. Um, maar, uh, hoe, kijk, hoe lossen we dat probleem op dan? Hoe lossen we dat op? Nou ja, ik, ik denk dat er in de PvdA een beweging moet ontstaan van mensen. En ik zie ook wel naar aanleiding van het, van het artikel uh, dat, dat die beweging ontstaat van mensen die zeggen... Nou ja, ...bepaald gedrag pikken wij gewoon niet in de PvdA noem, en als je ik dat Ik noem wil, nieuw rechts, nieuw rechts. Uh, nieuw links, ja, ik weet niet hoe ik het moet kwalificeren. Nou, nee, ik weet ook niet hoe ik het moet kwalificeren. Het is gewoon een nieuwe beweging van mensen die vinden dat de PVDA weer terug moet naar de roots. Gewoon een volkspartij moet zijn. en Die genoeg heeft van, die, van dat soort bestuurders. Nou, ja, ik zie daar heel veel positieve voorbeelden van. Ik zie ook negatieve voorbeelden. Volgens mij moet die bewegingen de PVDA gaan overnemen. Dan denk ik echt dat we, dat, dat, dat we echt een gouden toekomst tegemoet kunnen gaan. Alleen dan moet er echt iets gebeuren. Als, we, als het zo voortkabbelt, dan zitten we straks 20 jaar naar Fortuin. En dan hebben nog die mensen niet terug. Nou ja, dan heb je dus volgens mij als volkspartij. Uh, en wie en gaat die nieuwe beweging? Oprichten Binnen de PvdA? Nou ja, daar zijn wij nu mee bezig. Volgens mij moet je het zien als een soort van, uh, van, van, van, van, van organische beweging. Ik, maar uh, Nieuw-Links is ook ooit zo begonnen, hè? Ja, Nieuw-Links nieuw is ook zo begonnen, inderdaad. Maar ik moet zeggen dat uh, ja, zij hebben geprobeerd alle PvdA afdelingen over te nemen. Ja, ik denk dat je het nu niet meer zo bureaucratisch moet aanpakken. Want het gaat niet alleen maar meer om afdelingen. Tegenwoordig we leven in de moderne tijd. We hebben internet, we hebben Facebook. Daar gebeurt heel veel communicatie. Nou ja, Um, ook in de media. Dus volgens mij is het zo dat je, dat je via die manieren moet kijken... of je de partij kan, ook kan overtuigen. Natuurlijk ook in de PvdA en eh, Gremia, maar ook uh, via de nieuwe manieren. Maar de beweging wordt min of meer opgericht. Er is alleen nog geen naamwoord. Er moet wel natuurlijk een pakkende naam voorkomen. Nou, ik, ik weet niet ik weet, ik weet of, uh, of, of je er een naam aan moet geven. Ik zie gewoon een aantal mensen die, uh, die, die gelijk gestemd zijn... en die uh, genoeg hebben van een bepaalde oude generatie bestuurders. Nou, die gaan het binnenkort overnemen, hoop ik. Voorzitter Jelle Mingus van De Jonge Socialisten, hartelijk dank. Graag gedaan. Tijdgeest. Hij zit ruim een week op Twitter en heeft al bijna 3000 volgers. Wat hij naast Twitter nog meer doet online, hoort u straks in de webwereld van Jack van Gelden. Eerst hoe u via YouTube een bijdrage kunt leveren aan het werk van Videokunstenaar Ibo Man. Simone Wijnmans blogt over sociale media. Een fragment uit een zogeheten wiki-video van Videokunstenaar Ibo Man... Een paar weken geleden zijn gestart met dit wiki video project Daarin maakt hij nieuwe filmpjes die geheel bestaan uit YouTube-clips of samples over één onderwerp. En die clips die vindt hij met behulp van het publiek. In dit geval vroeg hij om YouTube-clips die gaan over, u raadt het al, honden. Ja, eigenlijk iedereen kan via een livestream zien hoe ik aan het werk ben in de studio... Ja, op de website kunnen mensen dan YouTube-filmpjes naar mij toesturen En op het moment dat ze dat doen, moeten ze ook een kort stukje eruit knippen. Echt een sampletje. Dus um, terwijl ik aan het werk ben, dan kunnen mensen eigenlijk meteen inbreken op mijn werkproces en mijn filmpjes sturen. En dan kan ik de samples eigenlijk meteen beoordelen. En uh, via de livestream zie je mij eigenlijk ook meteen daarop reageren eigenlijk. En uh, ik kan het eigenlijk direct gebruiken in mijn compositie en er meteen mee verder gaan op die manier. Zo kan ik eigenlijk door blijven werken aan de compositie. De wiki-video's verschijnen op de website van Ebo-Man... en ze worden gebruikt tijdens zijn live optredens. Maar de video's zijn eigenlijk nooit echt helemaal klaar. Het is ook zo dat die wiki-video's blijven doorgroeien, net eigenlijk als een wiki-artikel in Wikipedia. Dat geldt eigenlijk hier ook voor. Dus die, honden, die track over die honden die is, ja, dat is eigenlijk versie 1. Als er weer meer video's binnenkomen over honden, dan ga ik hem op een gegeven moment weer updaten. En dan is die, zo groeit zo'n compositie door. Dat was echt de eerste een lekker eenvoudig thema. En daarna ben ik begonnen aan een compositie over eigenlijk alles wat interessant is in 2011. In de wiki-video over dingen die we moeten onthouden uit 2011 speelt zangeres Adele een hoofdrol. Maar Ibo Men is ook van plan om beelden van bijvoorbeeld Osama bin Laden te verwerken. De komende tijd zal hij van veel verschillende onderwerpen wiki-video's maken. Bijvoorbeeld over entertainment. Dus dan wil ik eigenlijk allerlei dingen van die nu populair zijn door elkaar gaan hasselen. Dat het een soort mix wordt van alles door elkaar. Ik wil iets over globalisering doen. vind ik gewoon een interessant thema. Waar gewoon heel veel over te zeggen is. Een wat meer ingewikkeld onderwerp zoals stamcelonderzoek. vind ik ook een heel interessante techniek waar je eigenlijk maar heel weinig over hoort. Dat er wel van alles over te zeggen is. Ik wil meer een algemeen thema doen, wat gewoon de best of YouTube. Dus gewoon de grappige dingen uit YouTube, allemaal verzamelen in één compositie. Ik vind de multiculturele samenleving een interessant onderwerp, vooral omdat het nu zo onder druk staat. Ja, er zitten gewoon heel veel positieve aspecten aan, maar er is ook een hoop negatieve aspecten. En het is interessant om al die verschillende meningen en al die verschillende visies... Daarop om die te verzamelen in één compositie. Ierbomeen heeft dus nog veel plannen. Bent u een YouTube-fan en wilt u een bijdrage leveren? Kijk dan op wikivideo.info. Dus wikivideo.info. Tijdgeest. De webwereld van... Jack van Gelder. Ik heb na een week 2800 volgers. En als we het bij Studio Voetbal bekend gaan maken en dat zullen we doen... dan ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren. En ik ben uh, bijna, als ik wakker ben, altijd online. We zitten nu op de redactie van Studio Sportnet... te kijken naar de bekerfinale tussen Twente en Ajax. Maar ik zag je niet twitteren tijdens de wedstrijd. Heel veel mensen doen dat wel. Ja, nee, zo erg doe ik het niet. Uh, van constant, ik zit nu te kijken... en ik uh, stop nu uh, een pinderotje in mijn mond of zo. Nee, ja, of dat... over de wedstrijd. Nou, dat doen al zoveel mensen. Ik wil wel op een gegeven moment dingen waarbij ik ben... en waar bijvoorbeeld anderen niet zijn, kan ik wel eens wat doorgeven. Dat zal ook wel in de toekomst uh, gebeuren. Ik ga bijvoorbeeld met zelf dan naar Brazilië en uh, Uruguay. Nou, daar is niet iedereen mee. En daar kan je op een gegeven moment wel eens wat uh, doorgeven. Een fotootje doorgeven of zo. Maar zoals laatst bijvoorbeeld die afschuwelijke situatie met mevrouw... nou, mevrouw moet ik het noemen... met uh, het stuk vuilnis dat Greta Duisenberg heet. Uh, die dus iets deed, maar vijf minuten later stond het op Twitter. En dan denk ik, dan werkt het. Heb je er zelf ook over geschreven? Ja, ja. Wat heb je geschreven? Ik heb geschreven over een hele grote vlag over deze mevrouw komt. En dat, uh, dat is de, de wereld rondgegaan, die tweet? Of dat wat? is wel rondgegaan, ja. En, en dan denk ik, ja, dan is het wel goed. En uh, als je ziet wat er in het Midden-Oosten gebeurt... Uh, door middel van Twitter, Twitter of internet... dat mensen zich durven te verweren tegen dingen die niet kloppen... ja, dan heeft het weer hele positieve gevolgen. En dan, dan kan je ook, je, je kan mondig zijn zonder dat men je ziet. En uh, ja, dan werkt het. Waar vind jij online sportnieuws of voetbalnieuws? Ja, op verschillende sites. Uh, mijn, uh, mijn startsite uh, site is uh, nu.nl. Daar, uh, daar vandaan ga ik. En uh, dan zoek ik uh, dingen bij uh, bijvoorbeeld Infostrada of ik kijk naar VI... Of ik kijk op onze eigen NOS-site. Maar Amerikaanse sport vind ik ook leuk. Dus ik volg NBA of NHL. En als het gaat over YouTube, als je jouw naam intikt op YouTube... krijg je heel veel mensen die allerlei filmpjes maken... over natuurlijk de, de commentaren die jij hebt geleverd ja. voor het Nederlands elftal. Mensen zitten er muziek onder, maken er mixen ja. van. Kijk je dat zelf terug? Uh, ik heb het wel eens een keer, want uh, dat zijn er geloof ik zo verschrikkelijk veel. Met name van de doelpunt van Bergkamp in 1998. Frank, Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Uh, dat is geloof ik over de miljoen keer uh, bekeken. En uh, de, ik heb ook wel eens gezien dat men dan amateurbeelden eronder uh, zet en daar het commentaar achter. Maar een van de leukste dingen daarmee is, een vriendje van mij woont in New York. En uh, zijn dochter uh, heeft uh, een vriend en die komt uit het midden van Amerika. En toen zei hij op een gegeven moment, uh, quasi trots van een vriend van mij, die geeft commentaar bij voetbal. Want die jongens zijn ook in voetbal geïnteresseerd. En zegt, moet je even luisteren. Waarop die jongen zegt, dat hoef ik niet naar te luisteren, want dat is de man van Bergkamp. En dat is zo leuk. Via YouTube, was ja, YouTube? Ja, een Amerikaan. Gewoon een wild vreemde eigenlijk. En uh, ja, dat is, dat is leuk. Uh, ik zoek niet echt heel veel op, uh, op YouTube uh, ten aanzien van beelden van mezelf. Maar mijn kleinzoon, en nu ook mijn kleindochter... want die praat mijn kleinzoon volledig na. Zij is twee en hij is vier. Die willen dan steeds een duet zien, zien wat ik met René Vroog in Ahoy heb gezongen. En, en dat is, dan vind ik dat zelf eigenlijk ook wel leuk om terug te zien. Sprak hij toch wel heel ja. erg trots? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Vond ik wel leuk. Vluchten kan niet meer. Ik zou niet weten hoe.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 zelfde maan staat vol met kruimagentjes En alveest het zijn instrumenten En op aarde zingt de laatste vogel in de laatste lente Vluchten kan niet meer Ik zou niet weten waar Schuilen alleen nog wel Schuilen bij elkaar Vluchten kan niet meer Vluchten, dan niet meer. Klassiek en vluchten kan niet meer live gezongen... door René Vroger en Jack van Gelder... tijdens een concert in Ahoy in 2007. Ja, een stuk vuilnis, zo praat je niet over mensen, Jack. Je kan van mensen vinden wat je wilt... maar dat zijn kwalificaties, enfin. Een uitgebreide versie van Jack's webwereld... met meer van zijn favoriete sites... vindt u op de Even klikken op het kopje.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 Hij liet zich verleiden door jufanie telefoon of telecom en daarna door Pretium. En zijn zoon noemt dat een boevenbende. Pretium beloofde een reactie. En morgen hoort u of Pretium die belofte nakomt. Morgen dus in Superman. Tijd voor het Jopterbad. De Chef van Joop, Francisco van Jolen zit bij me. Waar gaat de discussie vandaag over, Francisco? Ja, die gaat eigenlijk over op een of andere manier over het overmatig gebruik van antibiotica in de vleesindustrie. Dat, dat Daardoor werken medicijnen voor mensen niet meer, die worden daardoor ziek, kunnen niet meer geholpen worden. Nou, er zijn allerlei instanties die zich tegen dat overmatig gebruik van antibiotica verzetten die daar tegen in actie komen. Behalve één groep, en dat zijn de supermarkten die de spullen aan ons verkopen. Ja. En Wouter van der Weijden, directeur van het Centrum voor Landbouw en Milieu, die vindt dat daar veranderingen moet komen. Meneer Van der Weijden, goedemorgen. U vindt dat de supermarkten moeten worden aangepakt op dit punt. Waarom? Goedemorgen. Ik vind dat supermarkten uh, mede verantwoordelijk zijn voor het probleem. Ze zijn niet schuldig. Ze hebben niet de antibiotica zelf gebruikt. Ze hebben ook niet de resistente bacteriën erin gestopt. Maar ze zijn wel formeel, wettelijk, eindverantwoordelijk voor de voedselveiligheid van de producten die in hun schappen liggen. En daar hebben ze wel wat mee gedaan. Maar wat zij doen is de overheid aanspreken. Die moet met normen stellen, moet handhaven. Daar hebben ze op zich wel gelijk in. Maar zij blijven eindverantwoordelijk volgens de wet. Dus en wat wil zij zullen je nou toch actiever moeten worden. Wat zegt u? Wat wilt u precies van die supermarkten? Zij moeten gewoon in onderhandeling gaan met hun leveranciers van de vleesindustrie... en zeggen, wij pikken dit niet meer. Uh, jullie zorgen maar dat die uh, resistente bacteriën... stap voor stap uit uh, jullie producten uh, verdwijnen. Zo niet. Dan gaan we ergens anders winkelen. Goedemorgen, Maak Jansen. U zit weer in een andere studio uh, dan meneer Van der Weijden. Directeur kwaliteit CBL, het Centraal Bureau Levensmiddelen... zeg maar de koepelorganisatie van de supermarkten. Meneer Jansen, u moet contracten gaan afsluiten met uh, leveranciers. Uh, u zit gewoon thuis, zo te ja? Ik zit op Vlieland op dit moment. Uh, nou, contracten afsluiten met leveranciers, dat is uh, te makkelijk gesteld door, uh, door meneer Van der Weijden. Want uh, laten we vooropstellen dat supermarkten alleen maar veilige producten willen verkopen. Maar het probleem van ESBL, dat is... Uh, ESBL, uh, dat is die uh, bacterie die, die er komt omdat er te veel antibiotica wordt gebruikt in de veeteelt en de landbouw. Ja, exact. En dat probleem, dat onderkennen wij. Alleen, wij zien ook dat het een enorm groot probleem aan het worden is volgens de deskundigen. En het gaat echt onze pet te boven om daar nu eenzijdig de supermarkten voor een sprake te stellen. Om, uh, om daar de, de normen voor te gaan stellen. Wij vinden echt dat dat de overheid moet... Doet u dat eenzijdig, meneer Van der Weijden? Nee, we spreken niet eenzijdig de supermarkten aan. Want kijk, de, ve de veehouders uh, hebben de, zijn hier verantwoordelijk voor. De dierenartsen, de farmaceutische industrie is verantwoordelijk. En de overheid is natuurlijk ook verantwoordelijk, maar als die te weinig doet, en ze doen het, doen allemaal te weinig, dan moeten ze supermarkten hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Daar is toch uh, niks op tegen, meneer Jans, om eigen nee. verantwoordelijkheid te nemen? Maar ik hoorde net het, het deuntje van Superman. Maar wij zijn geen Superman als supermarkten. Wij zijn uh, een partij in de keten die mede verantwoordelijk is voor veilig voedsel. Wij zijn niet de enige en ook niet de laatste verantwoordelijke voor veilig voedsel. Daar zijn heel veel schakels voor verantwoordelijk. Onder andere de veehouderij. Uh, en wij moeten, en we zijn al in gesprek met de overheid. We hebben al uh, keer op keer aan de bel getrokken. En als we dan toch steeds moeten constateren dat de overheid toch een beetje lauwtjes reageert wat mij betreft. We hebben een keer met de Consumentenbond zelfs een pact gevormd. En ja, wat wij dan terugkrijgen van de overheid is van nou we hebben een convenant met de sector en uh, daar gaan we dan op sturen en we gaan dus onderzoek doen. Ja, wie zijn wij dan om daar nog weer fors overheen te gaan? Dat is niet onze rol. Dat is niet de rol van de supermarkten, meneer Van der Weijden. Ja, dat vind ik echt weglopen voor je verantwoordelijkheid. Want juist als je constateert dat de overheid en de sector, de vleesindustrie, te weinig doen... dan moet je zeggen, ja, wij wachten niet langer op de optreden van de overheid. Wij gaan aan de slag. Dat, heeft ja, dat Leiden, hebben de supermarkten ook gedaan. Wat zouden wij moeten doen? Gewoon zaken doen met je leveranciers. En selecteren op leveranciers die vlees leveren met weinig resistente bacteriën. Die geeft dan je dan, wil ik het, dan, je dan, dan een wel. Dan wil ik het probleem wel even aanstippen. Uh, uit onderzoeken blijkt dat uh, 90% van de kipvlees in de winkel... of het nou biologisch is of gangbaar, besmet is met die bacterie. En dat 90%? Geldt dat geldt niet alleen in Nederland. Dat geldt voor heel Europa misschien wel wereldwijd. Want die bacterie is uh, onderhand overal te vinden in, uh, in, in, in zeg maar, uh, ja, de, de wereld. Maar dan maar moet u aansluiten. contracten afsluiten met die leveranciers... die maar die, die, die andere 10% leveren. Ja, maar dan uh, dat is ondoenlijk. Want we, zeg maar deskundigen weten niet eens waar die bacteriën exact in zitten, waar ze vandaan komen. Onlangs is ook gebleken dat het op groente terecht kan komen. Dus ja, wij onderkennen wel degelijk dat dit een probleem is, maar we vinden echt dat de overheid hier uh, de eerste verantwoordelijke is om normen te stellen op te handhaven en wij kunnen daarin bijdragen. Maar het gaat veel te ver om supermarkten eindverantwoordelijk te stellen. Dat is, dat is onmogelijk. Meneer van der Leijden, nu dat, is het zo dat het aantal kilo's antibiotica... dat wordt gebruikt in de veehouderij al vanaf 2007 aan het dalen is. Het gebruik wordt ook geregistreerd tegenwoordig. Waarom nog zulke grote zorgen dan? Omdat uh, de, de, de reducties die zijn afgesproken... die gaan van 20% in 2011 vergeleken met 2009 gaan die naar 50% in 2013, maar 50% is nog steeds te weinig. En de experts betwijfelen of dat gehaald gaat worden. Wat Mark Janssen zojuist zegt, dat de hele wereld hiermee besmet is... dat is niet helemaal waar, want het is van Denemarken bekend... dat ze daar heel weinig antibiotica gebruiken. En Nederland is kampioen, dus ik denk dat je uh, op dit punt uh, in Europa... wel degelijk vlees kunt krijgen, varkensvlees, uh, kippenvlees... dat veel minder resistente bacteriën bevat. Uit Denemarken, meneer Janssen? Dat zou kunnen. Het, het is wel waar wat meneer Van Weijden zegt, dat, uh, dat in Nederlandse veehouderij meer antibiotica wordt gebruikt dan in, uh, in andere landen wellicht. En daar wordt blijkbaar ook aan gewerkt. Maar ik geef nog een keer aan, van, wij hebben bij de overheid meerdere malen aan de bel getrokken. We hebben dat in april vorig jaar gedaan, in juli, in september bleek dat er een patiënt was overleden aan die bacterie. Ja, en toen hebben we weer fors aan de bel getrokken. En als dan de overheid niet afgeeft en het RIVM uh, ook niet de maatregelen kan afkondigen die nodig zijn, ja, wie zijn wij dan om daar nog eens een keer... Een schepje bovenop te doen. Nogmaals, we willen ook graag bijdragen aan op het oplossen van het probleem. Meneer Alleen... Van der Weijden, waarom staat u niet op de stoep bij het ministerie van Landbouw of bij het ministerie van de Volksgezondheid? Nee, bij de, bij het ministerie van Landbouw staat dit op de agenda, bij de Tweede Kamer staat het op de agenda. Er wordt dreigende taal gesproken door staatssecretaris Bleker van als in 2013. Uh, die 50% niet is gehaald... dan gaan we de dierenartsen hun bevoegdheid ontnemen... om, om, om antibiotica te verkopen. Het is eigenlijk belachelijk dat ze die be bevoegdheid hebben. In Denemarken hebben ze die niet. Maar dan, is het, dan zitten we al, voordat het zover is... alweer in 2014, voordat er echt wordt ingegrepen. Maar dan staat u toch nu bij Bleker op de stoep en zegt u... Nee, maar dat, ik hoef niet bij Bleker op de, op de stoep te staan... want hij uh, heeft het probleem al erkend. Hij zegt dat hij geschrokken is... en hij heeft een dreigement uitge uitgesproken naar ja, de dierenartsen. Als in... 2013. Ja, en dat, uh, dat, dat is niet snel jaar. genoeg. En Denemarken heeft gezegd dat ze het op de agenda gaan zetten... voor hun voorzitterschap van de, uh, uh, uh, de Europese Unie. Uh, maar dat is dan pas weer de eerste helft 2012. Er gaat kostbare tijd verloren... waarin de supermarkten gewoon wat moeten gaan doen. Meneer Jansen, u kunt in die tussentijd iets doen. Nou, ik... ik... Ik moet u zeggen dat wij uh, aan het nadenken zijn wat we zouden kunnen doen. Wat je zou kunnen doen is voedsel ontsmetten, hè, decontamineren heet dat... Uh, ...dat mogen we in de meeste gevallen niet. En de vraag is ook of je het moet willen... ...of je steriel voedsel wilt, uh, wilt uh, verkopen. Maar het kan, hè? je kunt het doorstralen. Kun je bijvoorbeeld allerlei bacteriën doodmaken. Hè, we kunnen bijvoorbeeld ook eisen dat reizigers die in Nederland terugkomen... ...want die nemen heel vaak resistente bacteriën mee... Uh, dat, die, uh, ...dat die worden ontsmet. Maar dat is niet onze rol. Wat wel onze rol is, is in ieder geval aangeven... ...dat voedsel hygiënisch moet worden bereid... ...ook door consumenten, als je het goed bakt... Het vlees, dan is er niks aan de hand en gezonde mensen hebben geen problemen met E. coli-bacteriën. Behalve dan als het op groente zit, maar dan wordt het weer lastiger. Ja, dan wordt het inderdaad lastiger. En daarom is het probleem blijkbaar groter dan, uh, dan tot nu toe erkend was. En uh, nogmaals, dan willen wij ook graag bijdragen aan, het, uh, uh, aan oplossingen. Maar deskundigen moeten de norm aangeven. Wat mij betreft moet de overheid ook de handhaving doen. En misschien als het heel drastisch moet ook maar uh, de antibiotica gebruik in de veehouderij drastisch uh, verminderen. En niet aan de sector zelf overlaten. Het probleem is weer eens een keer gesignaleerd uh, dankzij Wouter van der Weijden van de Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu. Bedankt, meneer Van der Weijden. Graag gedaan. En hetzelfde geldt voor Mark Jansen, directeur kwaliteit... bij het Centraal Bureau voor Levensmiddelen. Francisco van Jolen, tot de volgende keer. Maar voor kan de kijkkast nog aan vanavond? Nou, voor de liefhebbers natuurlijk het Eurovisie Songfestival. De halve finales, uh, niet gepresenteerd door Cornel Maas. Die werpt een blik vooruit op andere grote festivals... op de andere zender, om vijf voor negen op Nederland 2... En kijken wat die 3 gaan doen donderdag pas voor de liefhebbers en voor meer Songfestival achtergronden. Het uur van de wolf brengt de verborgen geschiedenis van het Eurovisie Songfestival over de relatie tussen de Koude Oorlog, de Europese eenwording en Songfestivalkandidaten. Interessant om 11 uur op Nederland 2. Lunch met Jurgen van der Werf. Consumentenbond reageert op het plan van KPN om het mobiel internet het duurder te maken en het gaat heel veel over de wereld draait door. Gisteren Nipkow-schijf gekregen daar gaat ook de stelling over in stand.nl. De wereld draait door is het beste tv-programma van Nederland. Ik stem voor. Alhoewel. wel. Enfin, ik hoor het straks wel. Alle argumenten op een rijtje. Surf naar de gids.fm. In de lunch op deze zender Radio 1. Tonight, I can report to the American people and to the world. Millions of Americans wanted to hear those words. An operation that killed Osama Bin Laden. Bin Laden...